Goedemiddag, ik ben Hanneke van en Dit is het nieuws van NOS op 3. De stormschade loopt in de honderden miljoenen. De afgelopen dagen raasden er drie stormen over het land. Dakpannen en zonnepanelen vlogen in het rond. Bomen waaiden om en takken kwamen naar beneden. Stormen, Dudley, Eunice en Franklin hebben een spoor van vernieling achtergelaten, zegt het Verbond van Verzekeraars. kunt je voorstellen dat de schade die veroorzaakt wordt door nummer 1 en 2, door nummer 3 extra uh, gevolgsschade met zich mee kan brengen. Dus een boom die al half op omvallen staat... Ja, ...die kan het natuurlijk bij de tweede of de derde storm helemaal begeven... ...waardoor die schade toch extra groot wordt. Het gaat om een bedrag van dik 500 miljoen euro. Het kan zijn dat het bedrag nog verder oploopt, want het gaat om een schatting. Veel aankomende studenten zitten in onzekerheid. De basisbeurs komt volgend jaar terug... ...maar het kabinet geeft nog geen duidelijkheid over hoe het financieel zal gaan... ...voor studenten die dit jaar starten. En dat is een groot probleem, zegt de Vereniging van Hogescholen op Radio 1, want studenten moeten zich voor 1 mei aanmelden. Dus hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat in verband met die onzekerheid mensen zeggen ik stel het een jaartje uit. Als er nu minder mensen beginnen met studeren, zorgt dat over een paar jaar voor een tekort op de arbeidsmarkt. Een pakketbezorger in Rotterdam is zwaar mishandeld. Er is iemand voorop gepakt. Volgens de politie kreeg hij ruzie met de bezorger over een pakketje. En de verdachte zou daarbij volledig door het lint zijn gegaan. De pakketbezorger zou er slecht aan toe zijn. En ben je voor de zomer nog op zoek naar een plek in het dierenpension voor Max, Pluisje of Diesel dikke kans dat het lastig gaat worden, want veel dierenpensions zijn al helemaal volgeboekt. In coronatijd besloten veel mensen om een huisdier in huis te halen. Mensen die thuis werken wilden toch wel gezelschap om hen heen. Er dus zijn heel veel honden aangeschaft en dat merken wij dus nu goed. En niet alleen bij dit dierenpension in Pijnakker staat de telefoon rood gloeiend. Vanuit het hele land komen er meldingen over drukte in pensions. Het weer waait nog steeds hard, er vallen ook buien. Vanavond en vannacht wordt het wat droger en gaat de wind ook wat liggen. Morgen eerst zonnig, later weer regen. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A5. Amsterdam richting Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10... en knopende Raasdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstrok is dicht. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Af het Averhoorn 10 minuten vertraging.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 Ik ben nog steeds bij land gewonnen dat niet mezelf was, dat ik alles was wat jij was. En jij was dan ik was. En ik er nog steeds bij was. En jij dan nog steeds Jij dan nog steeds En wij dan nog steeds Wij van I sent you straight to hell So don't lose sight of yourself Took since I a chastity bell Then you fucked me over A little, I guess I liked it a little. I let it slide every single time, but I'm getting bored. Oh. You don't wanna be friends, you're just home. No down, you just wanna 6.9 ZFM To paradise. At least It it's not phone. right I showed you my hand and you still let me win And who was I to say that this was meant to be The road that was broken. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ajax betaalt de familie van voetballer Abdelhak Nouri bijna 8 miljoen euro schadevergoeding. Ook zal de voetbalclub alle kosten die zijn gemaakt... voor de verpleging vergoeden. In de zomer van 2017 werd Nouri tijdens een wedstrijd getroffen... door een hartstilstand. De leiders van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne... hebben Rusland gevraagd om de onafhankelijkheid van hun regio's... Donetsk en Luhansk te erkennen... President Poetin zegt daar vandaag nog een besluit over te willen nemen. Windmolens produceerde afgelopen donderdag een record hoeveelheid energie. Het ging toen om 6,84 gigawatt. 40% van wat dagelijks in Nederland nodig is. Dat blijkt uit cijfers van energieopwek.nl. Het weer, de buien trekken naar het zuidoosten weg. En de wind gaat liggen. Het is ongeveer 8 graden. Weet je nog niet op wie je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?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 Oh yeah But all the things you showed me Make me feel so whole. Dolly. Jo, jo, jo.